En uh, uit het niks, het is afschuwelijk. Uh, een leerling een stomp in het gezicht heeft gegeven. De leerling van 15 verloren tand. De directie van de school in Zeist bepaalt vandaag wat er met de leraar gebeurt. In Schotland zitten nog tienduizenden huishoudens... na de zware storm van gisteren zonder stroom. Volgens de Schotse regering wordt er hard gewerkt om de stroomvoorziening te herstellen. Dat kan nog het hele weekend duren. Door de zware storm knapt veel elektriciteitsmasten werden gisteren windstoten gemeten van 260 kilometer per uur. Het openbare leven in Schotland lag stil. Vandaag zijn veel scholen en bedrijven weer opengegaan. Beheerders van dijken en waterkeringen... zijn extra waakzaam in verband met de hoge waterstanden. Door een combinatie van westerstorm en vloed... dreigt op veel plaatsen hoogwater. Rijkswaterstaat heeft voor vandaag hoogwater voorspeld... in vijf van de zes kustsectoren... Vanmorgen is in Groningen de waterkering bij Termunterzeil uit voorzorg gesloten. Rijkswaterstaat. Eh, Normaal is het 1,40, 1,50 plus op zijn hoogst. Het is nu 2,80 en de voorspelling is 3,10 meter. En eh, dat komt door de storm uh, op de Noordzee en bij de Wadden. Die stuurt dat water dan op. En met name in de Eems en de Dollard hebben we dan uh, hoog.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 Aanwb verkeersinformatie, geen files, wel een bericht van de spoorwegen, want tussen Amsterdam-Sloterdijk en Zaandam rijden geen treinen. De oorzaak is een zijnstoring en de vertraging meer dan een uur. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Vara radio 1. De gids .fm, Het Felix Murders. Goedemorgen, toeval of niet, maar vandaag wordt de redactie van het programma gevormd door louter en alleen mannen. Alle vrouwen zijn vrij. Goed dat ik eh, straks met Angela Kot spreek. Angela Kot promoveert over anderhalve week op het onderwerp Jongensgedrag door de jaren heen. Daar kunnen ze je vast wel wat van opsteken. Zijn elektrische auto's bommen op wielen? Hoe groot is het gevaar van ontploffende accu's? Onze vaste automan op vrijdag komt ons zo voorlichten. En minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten... wil meer samenwerking met particuliere beveiligingsbedrijven. Wat betekent dat voor onze veiligheid? En heeft de overheid wel goed zicht op deze bedrijven? Zembla dook in de wereld van de particuliere beveiliging. Voor een frisse blik, surf naar degids.fm. De kogel is door de kerk. Vannacht is besloten dat de 17 eurolanden landen een apart verdrag sluiten voor een strengere grotensdiscipline. Dit om de euro op de been te houden. En volgens premier Rutte betekent het verdrag niet dat er meer macht gaat naar Brussel. Hoofdrolspelers Merkel en Sarkozy zien dat anders. Volgens hen is dat namelijk wel degelijk het geval. Aan de telefoon, econoom Willem Vermeend, oud-minister van Sociale Zaken... en oud-staatssecretaris Financiën. Meneer Vermeend, goedemorgen. U heeft het uh, over het algemeen heeft u een positieve instelling als het gaat om de eurocrisis. Geldt het ook voor dit aangekondigde verdrag? Uh, begin van een oplossing. Uh, de markten zijn nog niet erg enthousiast als je kijkt naar de, uh, de ontwikkeling op de beurzen. Het nou, gaat, gaat een, er een beetje wat... omhoog hè, bij de AI. Ja, ja oké. Okay. Maar er moest wat gebeuren. Dus laat ik dat zo zeggen, als er niks was gebeurd, dan hadden we een bloedbad gehad maandag uh, op de beurzen. Het, kon, het zal nu niet gebeuren. Maar nu gaat het erom dat die verdragen ook gesloten worden. En dat zal een probleem zijn, want heel veel landen zitten uiteindelijk niet te wachten op een overdracht van bevoegdheden. Dus je zult dus zien dat in de parlementen straks, in de verschillende eurolanden. Ja, daar krijg je toch uh, behoorlijk wat debatten of die bevoegdheden inderdaad overgedragen mogen worden. Even voordat dat we het over die debatten gaan ik. hebben: de Europese Unie die omvat 27 landen. Ja. Dit ja. verdrag gaat alleen gelden voor de landen die de euro als betaalmiddel helpen uh, hebben. En uh, dat kan juridisch gezien? Juridisch kan dat. Uh, die 17 landen mogen afspraken maken. Dat heeft ook, ook te maken met het feit dat uh, andere landen vrijwillig mogen toetreden ook. Dus die, bij die 17, als een land wat wil, die zegt nou ik wil ook meedoen met, met dat verdrag, dan kan dat. En dat is ook de reden waarom Engeland gezegd heeft ik doe gewoon niet mee. Engeland doet dus niet mee met dit verdrag en blijft wel in de Europese Unie. Dus die andere landen blijven wel bij die 27 landen van de Europese Unie... maar doen dus niet mee met de euro-landen, zeg maar. Nu is de volgens premier Rutte geen sprake van overdracht van macht aan Brussel. Iets waar Merkel en Sarkozy dus heel anders over denken. Wat denkt u? Nou, ik denk dat, uh, dat Mark Rutte um, ja, toch in, in, in de Kamer moet uitleggen waarom hij er anders over denkt dan andere landen. Uh, Engeland denkt er anders over, uh, die wel al, zal wel toch niet meedoen. Uh, Sarkozy denkt er anders over, maar bijna alle landen hebben het idee, en die kijken ook juridisch naar zo'n verdrag, dat ze in ieder geval soevereiniteit moeten afstaan aan Brussel. Dus ik ben benieuwd uh, hoe Mark Rutte dat gaat uitleggen in Nederland. Wat zou hij kunnen zeggen, waardoor het minder pijnlijk nou, wordt ja, voor ons? hij zou kunnen zeggen. Kijk, hij stelt wel een punt. Hij zou kunnen zeggen, kijk... Toen wij uh, zeg maar het eurozone-verdrag sloten, toen we in de euro stapten, hebben wij keiharde afspraken gemaakt over 3% en 60%. En het enige wat we nu doen, is uh, uiteindelijk waarborgen dat alle landen zich houden aan die normen. Dus dat zal dus de verdedigingslinie moeten zijn, ook naar het parlement. Hij zal moeten uitleggen, ja dat hadden we eigenlijk moeten doen, dat hebben we verzaakt. En wat ik doe nu, ook als Nederland, ik teken alleen maar mee... dat het effectief wordt uitgevoerd. Dat zal zijn verdediging zijn. In NSC op de website. Pechtold heeft het over een EU-akkoord dat hij betitelde Slappe Hap. Samson van de PvdA heeft het over woestmakende puinhoop. Wat vindt u hiervan? Ja, nou, zwaar overdreven. Uh, ze mogen ontzettend blij zijn, ook in Nederland... Uh, dat er in ieder geval wat ligt. Uh, het is niet moeders mooiste, maar dat was niet te verwachten... dat het als een verdeeld huis en er ligt in ieder geval tussen al die zijn nu een akkoord. En over het akkoord kun je opmerkingen maken. Maar ik ben daar minder pessimistisch over dan, dan zulke opmerkingen. Als er niets geweest was, hadden we nu een tuin op in onze economie. Wat denkt u overigens dat de PvdA gaat doen? Want Job Cohen heeft al gezegd dat de kiezer zich moet uitspreken bij een machtsoverdracht richting Europa. Uh, als ik kijk naar de Partij van Arbeid, dat is een, altijd een partij geweest die verantwoordelijkheid neemt. Een partij die internationale opstelling heeft... Die ook weet dat we niet zonder euro kunnen. Die ook weet dat we niet zonder Duitsland kunnen. Dus ik verwacht uiteindelijk uh, dat uh, de Partij van Arbeid het verdrag zal steunen. Bijdraait bedoelt u? Ja, nou, het Draait. is niet bijdraait. Ik, ik denk dat de Partij van Arbeid... Ja, bijdraait ook, maar ik verwacht als er op aankomt... en er wordt gestemd, dat de Partij van Arbeid in ieder geval uh, dit verdrag zal steunen. Nou moet dit verdrag er in maart liggen... Genoeg tijd om een heleboel beren op de weg te zien liggen. Voor welke beren moet worden gevreesd, meneer Vermeent? Uh, nou, waar het over zal gaan, en, en dat zul je ook zien straks in het parlement... er zijn natuurlijk partijen die zijn tegen Europa. Die zijn uiteindelijk tegen meer invloed van Europa. Dus dat is niet, uh, niet erg gemakkelijk, ook in Nederland niet, maar ook in andere landen niet. Ook Duitsland. werkt zal zijn in eigen land ook moeilijk krijgen. Hoewel daar de oppositie toch uh, op haar hand lijkt te zijn. Maar het is geen gelopen race. Laten we realistisch zijn. Als je dat moet realiseren in de, in de komende maanden... dan zal dat nog heel wat problemen opleveren. Om te overtuigen dat het noodzakelijk is. Ja. Nog wel een leuke reactie over Engeland. Het is als een man die graag naar een parenavond gaat... zonder zijn eigen vrouw mee te nemen. Engeland. <lacht> daar weet u alles van, ja. hè? Nee, nee. Dus, ik bedoel de Engelsen. Kijk, laten we realistisch zijn. De Engelsen zijn gewoon Anturopa. Dus, laten we, dus Engeland heeft weinig uh, te zeggen ook op dit punt. Uh, ze willen meepraten, maar uiteindelijk zijn ze gewoon tegen Europa. Ze dus zijn ze altijd al geweest. En als ze de kans krijgen, als je kijkt naar de publieke opinie daar... dan gaan ze zelfs uit de Europese Unie. En dat durven ze dus niet, omdat ze een probleem krijgen. Maar hey, voor Engeland moet je niks aantrekken op dit moment. Het was overigens een uh, citaat van een Franse anonieme diplomaat. Die, dat wordt geciteerd in de Britse krant The Telegraph. Hartelijk dank, Willem van Meet. Graag gedaan. Maar, maar. Deze week presenteerde het Sociaal Cultureel Planbureau de Armoedemonitor 2011. En volgens dat planbureau leven 1,1 miljoen Nederlanders onder die armoedegrens. Vooral eenoudergezinnen gezinnen en niet-westerse allochtonen behoren tot die groep. Nou doet Joost Wilgof Elke week verslag vanuit de flatwijk Volhoven in Zeist. Joost, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Er bestaat natuurlijk armoede in Volhoven. Ja, want uh, ik weet niet precies hoeveel. Maar die risicogroep, hè, één oude gezinnen en niet-westerse allochtoon... die is oververtegenwoordigd. In, uh, vooral in die goedkope huurflats. Is er, en er is ook wekelijks een uh, voedselbank. Daar komen 30 mensen... In volle Hoven komen we daar een pakketje ophalen. Dit dus is een voedselbank, 30 mensen worden daarvan vervoerd. Iedere verdien. vrijdag zijn er niet ja. echt veel. Nee. Maar zijn er meer van dit soort initiatieven om de armlastige een beetje te helpen? Nou, sinds kort is er op de begane grond van de Torenflat een uh, tweedehands winkeltje. Dat heet De Rooie Cent. Daar verkopen ze huisraad, zoals koffiekopjes voor een dubbeltje, voor een dubbeltje dvd'tjes, legpuzzels, lego's, schilderijen. Hoe komen ze aan die spullen dan? Daar komen ze aan via een, een stichting, die heet Stichting Bikkel. Dat is een stichting die uh, langs huizen gaat voor mensen die zijn overleden of mensen die moeten verhuizen naar verzorgingstehuizen. Uh, en uh, het is allemaal in de ruimte van Quintus. En dat is weer een organisatie die mensen met een psychische of sociale achterstand uh, helpt. Daar zit dat winkeltje. In Daar auto. zit dat winkeltje, ja, beneden, ja. ja. Loopt het een beetje? Nou, toen ik er was, was het niet heel erg druk. Er kwam op een gegeven moment wel een, een Irakese mevrouw binnen. Ze woont ook in de torenflat. En het was voor haar niet de eerste keer dat ze iets kocht bij de rode Cent. Wat koopt u? Hier deze, wat doe je? Oh, een bord met een prachtige op van 1 euro. Ja, 1 euro, goedkoop vast. Je krijgt er een plastic zakje bij? Ja, heel, heel goed. Heeft u hier al wat vaker gekocht? Ja, ik kom twee keer. Al twee keer? Ja, ik weet niet. Er is de toevallig gevonden in deze winkel. Dus ik heb een heel goed idee. Ik ben helemaal heel goed idee. Echt waar. Mm -hmm. In deze twee keer gekocht. Uh, Eén bord. Mm -hmm. <laughs> er, er is deze week een, een rapport uitgekomen over armoede. Vindt u dat er hier in, in Nederland armoede bestaat als u vergelijkt waar u vandaan komt en waar. U... Nee, in, in Nederland mensen hebben mensen veel mogelijk beter leven. Echt waar. No Nederlanders mensen leeuw. Niet willen hard werken, niet willen hard studeren. Nou, in Nederland voor iedereen goed leven. Goed leven, mogelijk goed leven. No Nederlanders, mensen wonen goed. Eh, genoeg voor hen. Genoeg voor mm hen -hmm. opleiden, genoeg werken in mm -hmm. winkels, genoeg. De... Ja, ik vind het raar. Voor zover ik het heb kunnen volgen, zegt deze Iraakse mevrouw dat het raar is dat Nederland armoede kent. Ja, dat zegt ze inderdaad. En vanuit haar achtergrond is dat ook wel een beetje begrijpelijk. Maar eh, er zijn ook steeds meer Nederlands horen we om ons heen. Van, zegt die, als je arm bent, dan is dat je eigen schuld. En dat is niet altijd zo. Ik ben iemand tegengekomen daar zo bij de rode Cent. Dat is Willeke. Ze werkt daar als uh, vrijwilliger. Uh, ze heeft jarenlang een reuma... en kan om die reden ook geen betaald werk uh, krijgen. Daarnaast is er ook nog iets uh, misgegaan met haar uh, uitkering. Dus ze heeft enorme schulden opgebouwd. Ik moet met uh, 70 euro in de week doen, dus. 70 euro in de week. Ja, tot op mijn rekening, ja. Dan zijn er mensen die zeggen: nou, als je in Nederland arm bent, dan ligt het aan jezelf. Nou, dat vind ik niet kloppen. De instanties maken ook zelf fouten, want ik heb uh, het meegemaakt met het. Uh, ja, vroeger, toen was het nog het gaak. Ik liep in de uitkering, heb ik gevochten om eruit te komen. Toen had ik een melkbaan. Bij Stichting Welzijn in Utrecht, met kinderen. Totdat ik weer ziek werd, totdat ik die reuma kreeg, dus viel ik weer in mijn uitkering. En toen is de fout gemaakt dat ze mij twee uitkeringen hebben gegeven in plaats van gewoon één. Ik heb een paar keer aangegeven dat ik uh, een veel uitkering had, schriftelijk en telefonisch. En, ja, en die man bleef gewoon volhouden dat het klopte. Kijk, en als ik tegen mij gezegd, gewoon iedere keer: van nee, het klopt, nou ja, dan ga je het gebruiken. Die man die had het in nood genoteerd in mijn dossier. Dus. Nou, dan kom je voor de recht en dan verlies je gewoon die zaak. En nu kan ik dus alles terugbetalen. Zij brengen je nog verder in de problemen dan dat je, zeg maar, voordat je in die uitkering kwam. En hoe lang ben je dan nu al aan het terugbetalen? Uh, vanaf 94. Dus ja. Uh, yeah. Het is omdat ik gewoon te weinig aan uitkeringen had, hebben ze al die tijd een laag bedrag ingehouden. En hoe lang moet dat nog? Nou, ik heb nu uh, wel een zegging gekregen. Nog 500 euro. En dan krijg ik wel kwijtschelding. Eindelijk. Wil ik je vertellen dat ze terugbetaald vanaf 1994. Klopt dat ook, Joost? Nou, uh, die dubbele uitkering die heeft ze vanaf 1994. Hè? En dat was ook het jaar waarin ze die Melkertbaan kreeg. Maar in hetzelfde jaar ging het alweer mis met haar reuma. En dus... Vanaf welke, welke datum is ze dan aan het terugbetalen? Vanaf 2020. Twee is ze aan het terugbetalen. En, en dat kwam dat boven water? Dat kwam boven water. Uh, ze ging op een gegeven moment een douchestoel aanvragen... bij de gemeente Zeist. En toen zeiden ze bij de gemeente Zeist... ja, maar mevrouw, u heeft te veel inkomsten. U moet dat het zelf kwam, betalen. Dus toen moest ze het zelf gaan betalen. Toen zei ze van ja, maar ik heb jarenlang uh, aangegeven... van ik heb te veel uh, uitkering gekregen... maar die meneer bij het GAK, de uitkeringsinstantie toen... die zei van ja, maar het klopt allemaal, dus... Toen ben ik gewoon uh, geld uitgegeven. En uiteindelijk moest ze voor de rechter komen. En die zei van ja, u heeft fraude begaan. Dus ze heeft... had niks op papier. En ze had niks op papier. En die ambtenaar van het GAK was... werkte daar ook niet meer. Dus ze is het nu bijna tien jaar lang al aan het uh, terugbetalen. Maar nu heeft ze wel een vrijwilligersbaantje bij de rode cent. waar ze er een rode cent mee verdient natuurlijk. Daar verdient ze geen rode cent mee. Maar ze... het is wel voor haar belangrijk. Hè? En dat zien ze bij Quintus ook als armoedebestrijding, dat vertelt uh, Edwin daar. Hij is bij Quintus verantwoordelijk voor dit project. Op het moment dat je armoedebestrijding ziet als een probleem dat je kunt oplossen... heb je dus ook middelen nodig, denk ik. En, en heb je tips en trucs nodig. Middelen zijn meestal geld, hè? Middelen zijn meestal geld, de, de, de, de spullen die je hebt. Iemand heeft een auto, enzovoort, noem maar op. En ik denk dat je armoede alleen maar oplost als we niet alleen maar middelen inzetten... maar ook mensen inzetten. Wat we ook proberen hier in de buurt, hè, een buurtteam met zo'n plek als dit, vanuit Quintus, kijken of, of, we, of we meer kunnen verbinden, samen doen. Ik denk, als je meer naar elkaar kijkt, dan wat heeft die ander nodig? Als je weet van, oh, kun je vandaag niks eten? Nou joh, ik heb toch wat extra gekookt. Eet maar met mij mee. Wat kost dat nou extra? We zijn zo trots op onszelf, dat we soms vergeten wat de ander nodig heeft. Nou ja, Sinterklaas, hoeveel geld geven uit? 50 miljoen? Kerst 50 miljoen, oud en nieuw 70 miljoen de lucht in. Nou, dat is bij elkaar toch wel een uh, 100, 150, misschien 200 miljoen. En vervolgens zijn we dan heel trots op als wij nou, een of andere hulpactie 7 miljoen bij elkaar brengen. 7 miljoen is nog geen 40 cent per Nederlander. En ik denk van, zolang we nog trots zijn op het kleine beetje wat we doen voor een ander... Maar vergeten dat we met bakken geld voor onszelf uitbesteden, dan is dat, dat, dat past dat niet bij elkaar. Ik denk, je moet je niet trots zijn op dat kleine beetje wat je geeft aan ander. Maar je moet je rot schamen van wat je voor jezelf uitgeeft. En kijk eens of je iets van wat je voor jezelf uitgeeft, of je dat kunt deelbaar kunt maken voor de ander. Dat was Edwin Hilverda van Quintus. Dat is een van de organisaties die achter die rode Cent zit. Dat winkeltje dus. Waar je goedkoop spullen kunt kopen. Als je dus armlastig bent, dan ga je daar naartoe. In of de de als je, je er niet armlastig bent, mag je er ook naartoe. Maar dan mag, je, mag ik ook binnen. Jij mag er ook naar binnen. Ja, dus ga, ga niet kijken hoeveel je verdient. Volgende week nieuwe berichten uit Vollenhoven met verslaggever Joost Wilgenhoff. Hartelijk dank. Okay. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar degids.fm en meld je aan. In mijn tijd was kattenkwaad echt puur kattenkwaad. Sterk touw, deed je om de voordeur bij iemand en in zijn tuin om een plant. Dan bel je aan, trekt hij zijn eigen plant uit de tuin. <lacht> Hoe grappig is dat? En de renden wel altijd weg, hè. We bleven nooit brutaal staan. De jeugd van nu, die blijft gewoon staan. Echt, ik heb het gemerkt in Amsterdam. Ik zie een jongetje die trapt een hele fiets in elkaar. Ik zeg, hé, hey, doe eens even omhoalen, is dit jouw fiets? Hij zegt, nee, is dit jouw fiets dan? Ik zeg nee. Nou, we bemoeien mij ouwe. Naar Jeep over jongensgedrag van toen en nu. Hij suggereert dat dat jongensgedrag veel harder is geworden. Maar de vraag is of dat klopt. Ga ik vragen aan historica Angela Krot. Zij promoveert over anderhalve weken in Nijmegen op jongensgedrag. Zoals dat sinds de 19e eeuw is besproken in allerlei opvoedingsliteratuur. Mevrouw Krot zit in een studio in Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen, Felix. U bestudeerde honderden opvoedingsboeken van 1882 tot ongeveer nu. 2005. wat jongens betreft een soort universeel gedrag naar voren. Hoe ziet ja. dat gedrag eruit? Dat is al een dadig gedrag. Het is dus gedrag dat, waarbij ze dus grenzen overschrijden. En waarbij eigenlijk een, een, een, een moedwillig grenzen overschrijden. En die is vaak gericht op uh, personen en hun eigendommen. En, um, maar waarbij ze dus ook... Uh, ja, dat gedrag kun je wel zeggen, dat is gedrag wat um, opvalt. Want dat, dat, uh, dat is gericht dus op personen en hun eigendommen. Ja, dat is het gedrag dat de mensen dus lastig vinden. Dat, dat noem je baldadig gedrag? Ja, dat noem ik baldadig gedrag. Is dat genetisch dus bepaald kwaad, zit er kwaad, in het DNA en... van jongen... of leren ze dat aan? Nou, Volgens mij zijn het dus jongens-eigenschappen... Die, uh, die natuurlijke jongens je kunt wel zeggen genetisch bepaald, ja. Universele jongens-eigenschappen. Die dus uh, uh, heel veel drukke jongens hebben... En werd er nou vroeger te anders tegen aangekeken dan tegenwoordig? Ja, eigenlijk ze, zijn ze nog steeds baldadig. En uh, ja, hoogmoedig hoort er dan ook bij, maar dat is een, een combinatie. Dus uh, kattenkwaad uithalen, streken uithalen, ja. Uh, t, uh, vroeger werd gewoon gezegd, van, uh, of werd gezegd van, zo, zo, zo zijn jongens nu eenmaal. Toen werd dus er niet jongens... zo moeilijk over gedaan? Nou ja, als ze een, een, een ruit ingooiden, of uh, ze stalen iets op school... Of zelfs als ze dus in, in uh, groepen, in benden. Want heel vaak uh, opereerden jongens. zulke dus strik kattenkwaad. dat doen ze heel vaak samen met z'n allen. Er ja. werd gewoon gezegd. zo zijn jongens eenmaal goed. Een gesneuvelde ruit, dat is dan pech. Je moet ze er wel op aanspreken. en ter verantwoording roepen. zodat ze dus uh, zich rekenschap kunnen geven van hun daden. Maar uh, als dat gebeurd is, dan. nou ja, dan uh, misschien dat ze nog één keer doen. want ze hebben altijd de neiging om uh, grenzen te blijven overschrijden. Maar gewoon weer zeggen dat het niet kan, en, en, enzovoorts. En dan houdt het wel op. En het is eigenlijk, je uh, moet je daar niet druk over maken. En wanneer werd er nou anders tegen aangekeken? Vanaf welk moment ongeveer? Vanaf uh, 1970, vanaf de tijd van de vrouwenemancipatie. Heeft Toen dat kreeg... met elkaar uh, te maken dan? Nou, jongensgedrag. De man werd toen gezien als de onderdrukker. En de jongen die hoorde daar ook bij. En toen werd baldadig en hoogmoedig gedrag. Wat in de periodes daarvoor gezien werd als gedrag wat je moest opvoeden. Dus een jongen, die, een jongen was nogal een opschepper. Dat, dat, hij hoorde dus te weten dat hij niet alles wist. En bovendien moest hij zich aan grenzen houden. Hij moest geen kattenkwaad uithalen. Dat was nu een eenmaal... Dat was nu eenmaal een jongen. Maar met de vrouwenemancipatie kwam het woord agressie naar boven. Dus toen die uh, hoogmoed en die kwamen samen in het woord agressie. En die agressie die moest toen afgeleerd worden. Want dat kon echt niet meer in een democratische samenleving. Waar vrouwen en mannen uh, vredig naast elkaar samen uh, wilden, wilden leven. Moest dat, uh, was dat een eigenschap die moest worden afgeleerd. En dat werd toen gedacht dat dat kon. Want toen was de nature-theorie die... Uh, die was, uh, moet ik het zeggen, die, uh, die was aan bod. Die, uh, toen dacht men van uh, jongens en meisjes zijn precies hetzelfde. Dat was ook handig voor de vrouw. het is een kwestie van Even... aanleren gewoon? Ja, gewoon uh, van, ze zijn alle, goed misschien wat lichamelijke verschillen, maar dat is miniem. Um, qua gedrag kun je dat dus uh, aanleren. En bovendien hebben ze altijd al uh, jongens gezegd van je moet zus en zo, de meisjes zus en zo. En meisjes doen ze... Zoals ze zijn de jongens, of meisjes, ze kunnen dus ook, jongens, je kunt ze dat gewoon aanleren. Ja, dus ze kunnen ook met poppen spelen? Ja, je kunt, als je ze poppen geeft, dan, dan uh, zou dat moeten kunnen, ja. Alleen, het werkt niet. Hoe weet u dat? Nou, uh, die opvoedingsboeken, die jongens, die bleven uh, maar hardnekkig met auto's spelen. Hardnekkig graag buiten voetballen. En uh, de meisjes, die bleven dus hardnekkig samen gezellig met elkaar praten. Natuurlijk, meisjes kan ook buiten spelen, meisjes voetballen ook. Maar het gaat hier gewoon om dus de, uh, de meeste jongens en de meeste meisjes. Praat u uit eigen ervaring, hoor? Ik praat ook uit eigen ervaring, ja. Vertel eens. Ik ben uh, ik altijd ik... dol op. Ja. <laughs> ik ben uh, namelijk onderwijzeres geweest. Op een, uh, en ik heb twee zonen gekregen. En ik heb nu een kleinzoon. Dus um, toen ik onderwijzeres was, had ik vooral uh, last met jongens. Omdat ik uit een meisjesgezin kwam. Ik wist... Helemaal niet wat jongens zijn nu precies inhield. Had ik ook verder helemaal niet geleerd op de pedagogische academie. Maar dat was toen in de jaren zeventig toch een hele vrije bedoeling. Dus ja, jongens en meisjes waren gelijk, dus wist ik veel. Maar daar kwam ik natuurlijk wel achter toen ik les ging geven. Het eerste wat de jongetjes deden was van de stoel vallen, was een, een, een, met, met, met stoelen al. Of het was al, uh, uh, ze konden ook uh, van de stoel gewoon afvallen. Het was gewoon een soort kunstje. En ik was daar zo niet op voorbereid. Dus ik, heb, uh, ik had een hele hoop te stellen Je op de stoel? Of niet? Nee, nee, je moet ze dus dan toespreken, maar uh, zodra ze zich vervelen, dan... En ze kijken natuurlijk naar elkaar, hè. Wie kan het mooiste van zijn stoel vallen en wie durft? Want dat doen jongens, ze kijken naar elkaar. Dat heet dan nu... Ja. He, is dat, heet dat de Jongenscode of de, collectieve code, de code van ja. uh, Collectieve Mannelijkheid? Ja, ja. Maar uw eigen zonen, wat heeft u daarmee geprobeerd? Nou, die heb ik dus. In, ik was. een werden geboren. De eerst werd geboren in 1980. Ik heb hem geprobeerd um, seksneutraal op te voeden. Dus, en die andere ook seksneutraal. Dat wil zeggen dat je dus um, ervan uitgaat dat. Uh, het voorbeeld wat jij geeft, dus dat je, niet, proberen, je moet er niet Je moet niet proberen er een meisje of een jongen van te maken. Mm het -hmm. moet gewoon een neutraal mens worden. Dus die uh, alle eigenschappen in zich verenigt, die men graag bij mannen en vrouwen zien. vooral geen overlastgevende. Want in deze maatschappij zijn dat dus echt uh, overlastgevende eigenschappen. Omdat uh, deze maatschappij ingericht is op dienstverlening, maar ik dwaal af. Ja. Yeah. Dus. Uh, oh, ik ben bij uw zonen. <laughs> ja, wij waren bij mijn zonen. We zijn bij de nou, eerste. Ik heb mijn best die gedaan. ik in 19 geboren, ja? 1980. Ik heb mijn best gedaan, maar uh, ze zijn niet uh, gefeminiseerd ik heb ze niet um, uh, wel, ja, vrouwvriendelijk. Ja, en, jawel. Je moet, je moet. Dat is eigenlijk uh, iets wat bij de opvoeding hoort. Maar heeft u ze met poppen laten spelen bijvoorbeeld? Ja. Maar dat, dat vonden ze niks aan. Ze gooiden ze weg en ze trokken ze de kleren uit. En uh, Nee, ze vonden er, uh, nee, nee, dat kon ze echt niet bekoren. Dus op een gegeven moment denk je... nou ja, uh, ik ga gewoon doen wat ze dus vragen. En dan vroegen ze dus om auto's. Maar en... eigenlijk is het gedrag van die jongens niet veranderd de afgelopen... vanaf ne vanuit, 1800, wat was het? Nee, vanuit 1882, 2005... vanuit die opvoedkundeboeken is het niet veranderd. Ze zijn, ja, zijn, niks eigenlijk veranderd. Ze zijn nee. niet agressiever geworden. Ze zijn niet baldader geworden. Ze zijn niet crimineler geworden. Nee, de samenleving is wel veel ingewikkelder geworden. Er zijn een hele hoop uh, ontwikkelingen uh, die hebben plaatsgevonden gedurende de 20e eeuw... die in het nadeel van jongens hebben gewerkt. Zoals individualisering en het langer op school uh, zijn... en ook de vrouwenemancipatie. Want die vond eigenlijk dat iedereen hetzelfde was... en moesten uh, jongens ook maar meisjes worden. Want dat is veel handiger in de opvoeding. En meisjes doen het beter ja. op school dan jongens, hè? Ja, die, die zijn er veel beter voor geschikt. Die zijn veel gehoorzamer dan jongens. Veel meer neiging om kattenkwaad uit te halen. Dus in het schoolse systeem... Uh, nou ja, dat past ze veel beter. Ook nu, uh, ze moeten samenwerken, uh, samen praten, werkstukken maken... portfolio's maken. Zelfreflectie, daar zijn meisjes veel beter in dan jongens. Ik hoorde nog heel kort geleden een heel leuk verhaal van een jongen... die moest ook over zijn eigen gedrag reflecteren op school. Uh, daar moest hij dus een stuk over schrijven. Maar wat hij nu gedaan had, was in dat stuk over het gedrag van de leraar reflecteren. En dat kwam natuurlijk niet zo best uit. Nee. nee. Maar dat was de bedadigheid die in die jongen zat... Ja dat, is, ja, dat kun je ook wel dadig noemen. Ja, gewoon om dus de neiging te hebben om grenzen welke te Maar hoe oktober's. zou je ervoor kunnen zorgen dat die jongens zich weer een beetje ja, normaal gedragen op scholen? Wat heet normaal? Normaal ja, is Ja, een echt... nieuwe visie dus. Ja, uh, normaal is echt een... Uh, um, nou, gewoon een beetje, uh, of een beetje, want uh, het onderwijs aan de jongens aanpassen. Hoe? Door meer rekening te houden met dit soort jongenseigenschappen. Ook uh, uh, het onderwijs... Um, ja, dan ga ik dus ook binnenkort komt daar een artikel van in een, in een blad, maar dan moet ik dus even, uh, ja, dat is hier verder niet zo. Maar uh, gewoon het onderwijs op hun eigenschappen aanpassen en um, ja. ook uh, zorgen dat ze dus uh, niet, niet te lang uh, de schooljaar niet te lang laten duren. Dus of moeten we gewoon weer naar ouderwetse jongensklassen... zodat ze zich kunnen uitleven? Nou, dat zou wel heel handig zijn. Ja, maar want, een goede um... meester ervoor, die ze nu al een knal geeft... Ja, of een, goede, ja, een jongensjuf kan ik natuurlijk niet ook iemand... Ik wil niet die in Zeist, hoor. Nee, dat heb ik ook net gehoord. Nee, dat, dat kan ja. dus niet... Um... Nou, dat zal heel uh, mooi zijn. Want ze hebben dus regels, omdat het ook vooral zo is... dat uh, jongens onder elkaar doen stoer. Ja. En als ze dus bij meisjes in de klas uh, zitten... vooral in de periode uh, dat ze pas in de pubertijd komen... en die hormonen gaan werken, jaren 14, 15... gaan ze stoer doen. Want ze, dus, ja, ze willen gewoon onder elkaar laten zien dat ze dus... Um, Stoere jongens zijn. En ook eigenlijk, omdat die meisjes daar zitten, wordt het stoere gedrag verstevigd. En dat veel meisjes nou ook uh, de laatste mode volgen. En omdat die hormonen beginnen te werken, worden ze afgeleid. Dan is het schoolbord. Uh, dan zijn ze dus kijk, meer naar de meisjes dan naar het bord. Of naar wat de, luisteren dus ook, of wat de leraar zegt. Ja, dat deden wij vroeger ook al hoor. Maar dan keken we naar de meisjesklasse. Ja, maar ja goed, dan kon je misschien je toch beter op uh, wat er geleerd moest worden richten. Hebben wij het zwaar eens, jongens? Ik denk wel nu, ja, zouden dan vroeger. Ik denk dat de uh, goede oude uh, de jaren vijftig waren voor jongens makkelijker, ook omdat er toen veel meer plek was om buiten te spelen, om te ravotten. Ja. Nu is alles dus echt uh, door de urbanisatie hebben ze minder uh, plek om dus te ravotten, om zich uit te leven. Maar het wordt nog veel erger, want een uh, cultuursocioloog heeft uh, onlangs in deze uitzending voorspeld dat we echt zijn naar een materiaalere samenleving. Dat zou kunnen. Dus dan is het echt zaak dat um, het is natuurlijk veel beter voor een samenleving als uh, als mannen en vrouwen dus samen een samenleving een, als ieder een, een moet ik zeggen op dezelfde wijze gewaardeerd wordt um, dat zou best kunnen ja en daarom zou ik toch wel dan graag... krijgen die jongens het nog veel erger denk ik dan krijgen ze het nog moeilijker ja en daar ja. moeten we eigenlijk voor uh, waken zo komisch dat u uit een, een meisjesgezin komt en dan en neemt u het zo op voor de jongens ja dat, ja ja omdat ik wel uh, ik, ik denk wel dat het echt nodig is ook vanwege dus uh, dat ze dus gediagnosticeerd worden alsof, uh, Zoveel met, uh, uh, als ADHD'er. Dus dat, dat is gewoon een, een heel universeel jongensgedrag. En het is natuurlijk ook zo, als jij uh, geen jongen mag zijn... dan heb je nog meer, nog meer uh, drang om die grenzen te overschrijden. Want je wil nee. toch laten zien, van ik wil graag geaccepteerd worden. Ze willen graag geaccepteerd worden in de samenleving. Ze willen dus een, een rol vervullen. Wij die gaan ons vanmiddag uh, gaan we okay. op, op onze rol gaan we ons bezinnen. <laughs> Oké. Okay. Mevrouw Angela Kroot, hartelijk okay. dank... Uh, over een halve week promoveert u in Nijmegen op dit onderwerp. Dat gaat best lukken. Ik Veel succes het. in ieder geval. Dankjewel Felix. De politie zet een eigen telefoon app in bij misdaadbestrijding en hoe groot is het ontploffingsgevaar van een elektrische auto? Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1 Het NOS Journaal. Op de Europese effectenbeurzen leidt het resultaat van de eurotop tot weinig beweging. De uitkomst, een apart verdrag voor de 17 eurolanden komt niet als een verrassing. Deze week werd steeds duidelijker dat het mogelijk die kant op ging... en dat Groot-Brittannië niet wil meedoen. Het kabinet bezuinigt mogelijk miljarden meer dan tot nu toe werd aangenomen. Denk na over extra bezuinigen van 6 tot 10 miljard euro, zeggen bronnen in Den Haag. Volgens hen betekent dat mogelijk dat er wordt nagedacht over ingrijpen... in de hypotheekrenteaftrek en het weghalen van geld bij de WW-uitkeringen.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 En in Schotland zitten nog tienduizenden huishoudens na de zware storm van gisteren zonder stroom. Volgens de Schotse regering wordt er hard gewerkt om de elektriciteitsvoorziening te herstellen. Maar dat kan nog wel het hele weekend duren. Door de zware storm zijn gisteren veel elektriciteitsmasten geknapt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met een korte file op de ring van Amsterdam. De A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort. Twee kilometer. Met Felix Burders de tijdgeest. In de tijdgeest blogt Simone Wijmans over de digitale wereld. Met vandaag aandacht voor de politie die de smartphonebezitter heeft ontdekt. De politie lijkt geen genoeg te krijgen van de mogelijkheden die het internet hen biedt. Zo haalden de persoonlijke YouTube filmpjes om makers van online instructievideo's voor vuurwerkbommen af te schrikken onlangs het nieuws. Dit is een boodschap voor Kevin Frikandel. In deze film vertoont u strafbare feiten met een zelfgemaakte vuurwerkbom bestaande uit gigavlinders, anderhalve liter benzine en een bus deodorant. Het fabriceren en afsteken van vuurwerkbommen is niet alleen strafbaar, maar ook levensgevaarlijk voor u. En de smartphone-app Politie zoekt van het korps Amsterdam Amsterdam breken succes met 100.000 downloads in drie weken. Op de app staan foto's van mensen die verdacht worden van een misdrijf. De mannen in blauw hebben de smaak te pakken met nog een nieuwe iPhone en Android app die sinds gisteren te krijgen is. Naam van de app, politie.nl, vertelt woordvoerder Ron Looyen. Nou, het idee achter deze app is dat uh, de mensen sneller in contact kunnen komen met de politie. Dat ze daarmee ook foto's en filmmateriaal kunnen uploaden naar de politie. Maar dat ze ook een restrijs contact hebben met uh, Amber Alert, Burgnet en ook de nieuwsbericht van de politie uh, snel uh, tot zichzelf kunnen nemen. Via de app kan dus beeldmateriaal van een misdrijf worden opgestuurd naar de politie. Nou, in feite moet je zo simpel gezegd zien dat je een soort snelkeustoets hebt. Waardoor die app ervoor zorgt dat op het moment dat jij wat ziet, een ernstige misdrijf, een overval of een mishandeling of wat dan ook. Dat je door middel van die app heel snel daar een opname van kan maken. En die opnames kunnen rechtstreeks worden gestuurd naar een site van de nationale recherche. En uh, die zorgt er weer voor dat het beeldmateriaal bij het juiste korps uh, terechtkomt. De, de server uh, die we hiervoor gebruiken is echt een beveiligde server. Dus het is, niet te, uh, ja, het is echt wel uh, vertrouwd uh, dat de mensen die het beeldmateriaal ook hier aan uh, ons toesturen, dat het ook uh, beveiligd is. Volgens Ron Looien wordt het internet voor de politie steeds belangrijker om hun werk goed te kunnen doen. Kijk, wat we gewoon uh, willen, dat is gewoon rechtstreeks rechts contact met, uh, met de mensen en ook een snelle informatieuitwisseling. En daar is natuurlijk internet uh, het podium om daar gebruik van te maken. Heel veel mensen gebruiken ook internet, de politie ook. En we zijn natuurlijk ook een afspiegeling van de maatschappij, dus wij weten hoeveel uh, jongeren met name, maar ook steeds meer ouderen, van het internet gebruik maken. Dus ja, het biedt ons ook de kans om heel snel en bij wijze van spreken real-time informatie te delen met uh, de mensen. En de ontwikkelingen gaan verder, want de eerder genoemde politie zoekt app van het Korps Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam wordt snel uitgebreid, zodat er verdachten uit het hele land op verschijnen. Ja, het is zo dat de regionale korps op dit moment zich daar nog uh, ja, bij kunnen aansluiten. Dat hebben nog niet alle korps gedaan, omdat verschillende korpsen ook nog andere, andere middelen gebruiken om uh, ja, de, de, de mensen die wij zoeken nog uh, onder de aandacht te brengen. Maar goed, het spreekt voor zich dat uh, de uitbreiding van deze functionaliteiten en door de uitbreiding van de techniek ja, de andere korps ook wel gaan volgen. Meer informatie over deze politie-apps vindt u op de site, onder het kopje Tijdgeest. Kennings die van Zembla, elke avond vrijdagavond te zien op uh, Nederland 2. Zembla deed onderzoek deze week naar particuliere beveiligingsbedrijven. En niet alleen deze week kan ik u vertellen. Een enorme groeimarkt, vooral omdat de politie het werk niet meer aan kan. Zo blijkt uit de uitzending van Zembla. Politietaken worden steeds vaker overgenomen door particuliere beveiligers. Wat het allemaal betekent voor onze veiligheid... gaat programmamaker Thomas Blom mij uitgebreid vertellen. Thomas, goedemorgen. goedemorgen. De politie heeft handen tekort. Uh, van meer blauw op straat is er geen sprake dan? Nee, er is uh, wel veel politie bijgekomen de laatste jaren. En wat blijkt nu, en dat vermoeden hadden we al, hè, veel burgers en veel bestuurders... Dat, uh, dat die extra politie inderdaad niet op straat is gekomen. We hebben cijfers in handen van een rapport wat nog niet gepubliceerd is... in opdracht van politie en wetenschap, dus het orgaan van de politie zelf. En dat laat zien dat sinds 1999 het blauw op straat, dus de basispolitie... in sterkte is afgenomen met 7%. Dat is een dalende trend geweest vanaf dus, 1999. Ja, dus en dat is in tegenstelling tot wat de politiek altijd heeft gewild... en ons ook heeft beloofd. Dus de sterkte van de politie neemt af en beveiligingsbedrijven nemen die taken over. Welke taken zijn dat dan? Nou, de beveiligingsbedrijven hebben natuurlijk altijd klassieke taken gehad, als het beveiligen van een, uh, van een bedrijventerrein. En uh, nou ja, bij recepties zitten ze vaak. Nou, dat zijn taken die ze altijd gedaan hebben, maar uh, het schuift nu op. En uh, de gemeenten zoeken namelijk een oplossing... om dat gebrek aan politiecapaciteit uh, uh, uh, in te vullen. En dan krijg je een soort lichtblauw op straat. Nou, en die particuliere beveiligers en die particuliere beveiligingsbedrijven... zijn bereid om dat lichtblauw op straat in te vullen. Zo wat er nu gebeurt. We zijn in Katwijk geweest. Op zaterdagnacht rijden daar uh, surveillerende uh, beveiligers rond. En de politie ligt lekker op bed? Nou ja, die staan dan in het centrum waar het, uh, waar van alles aan de hand is. Maar er is die geen capaciteit meer om die, om die wijken te beveiligen. Maar hoe ligt dat nou qua verhouding tussen het aantal politieagenten en het aantal beveiligers? Ja, dat, die grenzen zijn opgeschoven. En nu uh, zijn er ongeveer evenveel particuliere beveiligers als politie op straat. Dus uh, er zijn 30.000 particuliere beveiligers. En, en uh, we hebben ook een... een een onderzoeker in de, in de uitzending zegt ook, dit, wordt, dit is een soort stille revolutie. En wat zijn dan de gevolgen van het inzetten van al die beveiligers uh, uh, voor onze veiligheid, Thomas? Nou, als je ze echt taak in de publieke ruimte gaat geven... dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid... Um, dan, dan is er iets dubbels. En ja. dat, heb, dat leggen we bloot ook in de uitzending. Want die beveiliger kan helemaal niks. Dat is gewoon een burger zoals u en ik, alleen ze hebben een uniform aan. Ja. Dus als het er echt toe doet, dan hebben ze die politie nodig. Maar die politie trekt zich terug, dus er ontstaat een soort schijnveiligheid. Ja. Ze hebben nauwelijks bevoegdheden. Die particuliere beveiligers die nemen politietaken over. Dus ze zullen wel streng worden gecontroleerd, denk ik. Op hun doen en laten. Ja, in 2009 is dat al onderzocht. en, uh, en da daaruit, Toen bleek al dat er van controle of handhaving door bijzondere wetten... want dat is de club die uh, dit moet controleren, bijzondere wetten van de politie... toen bleek al dat daar geen sprake van was. Nou ja, en wij zijn, daar, wij, wij zijn dat ook tegengekomen. En uh, we hebben... Uh, Bijvoorbeeld een directeur gesproken van een beveiligingsbedrijf... zelf met een strafblad. En die heeft ook mensen in dienst die een misdrijf hebben gepleegd. Maar die krijgen toch van bijzondere wetten... want dat is de, de taak van bijzondere wetten, toch een beveiligingspas. Bijzonder? Dat moet tot incidenten leiden, lijkt mij, of niet? Uh, ja, kijk, die, uh, die verantwoordelijkheid voor die particuliere beveiliging wordt groter. Dus, je, de, dus die kwaliteitseisen, die, die moeten ook omhoog. En ja. uh, als die politie dan zich terugtrekt want die beveiliger kan niks, dus als ze iemand moeten aanhouden... dan hebben ze politie nodig, kan dat tot vreselijke incidenten leiden. Echt trieste incidenten. En, en wij hebben ook twee van die incidenten uh, in de uitzending. Eén daarvan is in, in Den Haag op het Maliveld. De ouders hebben er ook nooit over uh, willen spreken... maar die voelen ook de urgentie, want ze zien de ontwikkeling. En daar is een jongen onder, uh, ja, onder de handen van de particuliere beveiliging gestorven, gestikt... omdat die particu particuliere beveiligers twintig minuten moesten wachten op de politie. Wat zegt de politie zelf over die nieuwe collega's van ze? Nou, de, de politie zelf uh, uh, erkent, in, in, bij monden van korpshef Citalsing... die ook namens de raad van commissaris uh, uh, uh, spreekt... erkent dat die controle op die branche, op die mensen, veel beter moet zijn. Ik vind zeker dat het zicht en de regie op de beveiligingsbranche... in die veiligheidstaak dat die groter moet worden. Als het gaat om de regievoeren erop, betekent het ook... beter kijken wat voor mensen er zijn beter controleren, beter screenen. En dat is een slag die wij zeker moeten maken als Nederlandse politie. Dus nog veel te winnen, volgens die korpschef, zo te horen. Maar toch tekent hij een convenant voor verdere samenwerking met beveiligers. Hoe kan dat dan? Ja, hij kan niet anders. Hij, hij moet toch, uh, de regering wil dit. De, regering heeft ook, uh, de huidige regering heeft ook gezegd dat ze die samenwerking wil uitbouwen. Waar hij op hoopt is dat de politie dan betere regie krijgt nog op, dit, uh, op dit soort bedrijven. Nou, het zou dus zomaar kunnen dat amper opgeleide beveiligers... met net zoveel bevoegdheden als jij en ik... op meldingen van inbraak af moeten gaan. Ja, want dat is wat er gebeurt in dat convenant in Twente. Dus die particuliere beveiligers... er rijden al meer particuliere beveiligers s'nachts rond dan politieagenten. En die particuliere beveiligers krijgen dan heterdaadmeldingen door. En die uh, bijvoorbeeld een dief in huis u belt... Hé, hey, er zit een dief in huis. Ja. Dan is de kans groot dat hij een particuliere beveiliger op de stoep krijgt. En vindt die corruption dat allemaal prima? Dat vindt hij allemaal prima, want uh, ja, hij zegt, uh, we proberen juist die dief te pakken. Maar uh, het is totaal onduidelijk wat die par particuliere beveiliger dan, uh, dan moet doen. Dat zou heel goed kunnen dat een beveiligingsauto als eerste ter plaatse is bij een heterdaad situatie. En dan komen ze daar aan en ze zien inderdaad die dief op heterdaad inbreken. Ja. En wat dan? Ik zal er niet vreemd van opkijken als, net zoals burgers... dat een particulier beveiliger ingrijpt bij een heterdaad situatie. Vindt u dat gewenst, dat zij ingrijpen bij zo'n heterdaad situatie? Mits dat binnen bepaalde kaders gebeurt, vind ik dat geen enkel probleem. Denkt iedereen zo over bij de politie dan? Nou, de de politiebond is hier echt fel op tegen. En die denkt er absoluut anders over, want die zien echt de problemen die gaan ontstaan.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 Vanavond dus om tien voor half tien de aflevering Macht aan de Beveiligers op Nederland 2.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 vrolijk nummer, Welen, maakt leuke muziek. Goede composities, goede band erachter. En dit nummer dat heette Die Escapist. Dit was de VARA toen. Bij het snuffelen in ons rijke VARA-radioarchief... kwam ik een opname tegen van het programma Uitlaat. Het was een radioprogramma dat elke zaterdagmiddag werd uitgezonden. En bekende medewerkers waren Kees van Koten en Wim de Bie. Code Kloet, Ellis Bergen, André van der Lauw, Kees van Maasdam, Jan Nagel... De toon van het programma is enigszins cynisch en uitdagend, zo las ik in een dikke vara biografie. En de verslaggevers vanuit Laat bespreken opvallende gebeurtenissen en ontwikkelingen in binnen- en buitenland, zo ook de lancering van de Zonnexgracht Boulevard. We schrijven 11 september 1965 split the back down that but i'm clean the dread back but clown said that dread get rid of the crap that's clown i'm the dread back boom said that i'm the dread back up back soon Volgende week is dan zover. Dan moet verschijnen Nederlands eerste en al veel besproken zondagskrant... Boulevard. Ook de eerste Boulevardkrant in Nederland dus. Max van de voorpagina van Gein ziet het nog niet helemaal. Ik heb namelijk niet het flauwste idee... wat de mensen in het weekend doen aan lezen. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat men zondags... niet erg veel aan kranten lezen doet. Want de zaterdagskranten die hebben al sinds jaren en dag een zo grote bijlage, de opinieweekbladen zijn er niet te boos over, nou, dat ik me kan voorstellen dat dat een leeslectuur is waar ze zondagsavond misschien ineens doorheen zijn gekomen. Max van Gijn wacht dus nog even af, maar een zondagsblad erbij kan hij best gebruiken. Er zijn, dacht ik, twee categorieën. De ene categorie is die van de kletsblaadjes, met een hoop onzin erin. Het zijn vaak halve waarheden eh, die dan uitgeleid tot hele leugens worden verdraaid. Maar daarnaast zijn ook goede zondagsbladen. En daar wil ik dan toch wel eventjes een klein pleidooi voor houden. Ik zou bijvoorbeeld, als ik Spaaters een uitzending heb. dan zou ik me vaak geen raad weten. als ik niet de beschikking had over goede zondagsbladen. Zoals de Observer, de Sunny Times en de Sunny Telegraph. Het initiatief tot Boulevard nam café-restaurant-eigenaar Herman Den Aantrekken die eigenlijk hogere idealen koesterde. Punt 1 had ik al heel lang het idee om een uh, blad te brengen. Wat voor blad, dat stond niet zo duidelijk voor de geest. Uh, het is toen weer een poosje op de achtergrond geraakt. Later ben ik uh, een keer bezig geweest om te trachten belangstelling te wekken... voor een bepaald idee dat ik had omtrent uh, hulp aan de onderontwikkelde gebieden. Uh, dat lukte niet. Uh, toen kwam dus weer het idee bij me op... Uh, had ik nu maar zelf iets waarin ik deze dingen naar voren kon brengen. Toen is het weer een tijd in de ijskast gegaan, wegens drukte in de zaak. Totdat ik in de zomer van dit jaar eigenlijk nou ja, weer met het idee naar voren kwam. En toen heb ik dus contact gezocht met enige journalisten die mij bekend waren. En na diverse gesprekken is dus het idee geboren om dan een zondagskrant te brengen. Een van de journalisten, de Boulevard-reporters gaan ze heten, is Dick Scheps. En hij verklaart dat de seks in boulevard er niet met scheppen op zal liggen. Wij zullen wel seks brengen, maar geen seks om de seks. Maar uh, als ik dat zo formuleren mag, functionele seks. Dus uh, bepaalde foto's op het gebied van de radio, televisie en de showbusiness. Wij hopen ook nog eens een foto in Boulevard te krijgen. In badpak voor de microfoon. Functioneel dus. <middels> Het varenprogramma uitlaat meer dan 46 jaar geleden. De lancering van een zondagskrant Boulevard mislukte. We hebben nog steeds geen zondagskrant in Nederland. De Gids. Zijn de accu's in elektrische auto's wel veilig? Of kunnen accu's in groene auto's net als eerder mobiele telefoons en laptops zomaar ontploffen? In batterijen kan immers kortsluiting ontstaan en dat kan leiden tot explosiegevaar. Dat ga ik vragen aan autojournalist Wim Oudewernink. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Kan, kan zo'n accu in één keer ontploffen? Het schijnt zo, ja. Dat is uh, een paar maanden geleden gebleken in Amerika. En Elsevier uh, heeft vorige week er ook nog even aandacht aan besteed. Uh, er zit een bepaald risico in. in die, uh, met name die lithium-ion accu's. Die zijn compacter dan gewone accu's. Ze hebben een grotere capaciteit. Uh, maar die uh, zijn ook erg gevoelig voor allerlei omstandigheden... waardoor ze toch in de brand kunnen vliegen of ontploffen. En dat komt dan waarschijnlijk ook door het hoge vermogen wat ze bezitten? Dat komt door het hoge vermogen. En uh, vooral in, in, een, in een elektrische auto is dat uh, zo kritisch... omdat daar niet één klein lithium ion accuutje zit... zoals in een laptop of in een mobieltje... maar een heel pakket, 144 soms, uh, bij elkaar. Want ze hebben een enorme vermogen. En wat nu belangrijk is, is dat een auto een systeem heeft... een regelsysteem om de temperatuur en de spanning... Te controleren en op elkaar af te stemmen zodat dat hele pakket stabiel blijft. Want de temperatuur is belangrijk ook. Met een mobiele telefoon belangrijk. mag je bijvoorbeeld niet te lang in de zon laten liggen. Nee, en dat is met elektrische auto's ook wordt dat gezegd. Je moet ze niet een week lang in de felle zon in Arizona laten staan. Dat moet je dan doen? Als ik naar Portugal op vakantie ga dan? Ja, dat is een beetje een vreemde zaak. Het staat in het instructieboekje van sommige elektrische auto's, maar het is eigenlijk geen andere. Je kan hem moeilijk onderdak zetten als je geen garage hebt. Nou blijf ik in Noord-Portugal. Is dat nou een, een productiefout of. Uh... Hebben alle auto's daar mogelijk last van? Want je zei in Amerika is het een keer gebeurd. He? Ja, het is in mei gebeurd dat de Amerikaanse uh, wetgever een, uh, een officiële bosproef heeft gedaan met een Chevrolet Volt. De Opel Ampera ook, die binnenkort op de markt komt in, uh, in Nederland. En die bosproef is uitstekend verlopen. Alle accu's zaten nog op hun plaats. De airbags gingen af en zo. Die auto is terzijde gesteld. En een week later er zat niemand in. De auto reed, niet, is die spontaan in de brand gevlogen met een harde knal. En uh, daar is nog een rel over ontstaan, want wat is er nu aan de hand? Uh, is het de accu, is er toch iets fout gegaan tijdens die botsproef... waardoor de accu's beschadigd zijn? Dat wordt onderzocht, maar de, die autoriteit heeft dat voorval lang stilgehouden. En er wordt nu gezegd, ja, waarom niet eerder? Uh, want er zijn al een paar duizend joden op de weg verschenen. Een botsing met zo'n auto met accu's zou dus wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Uh, de botsing op zich niet. Uh, want de, die accu's die zitten uh, speciaal verankerd. En bij zo'n botsproef moet het ook automatisch de, de, de, de bekabeling af, afgesloten worden. Zodat er geen... dat, gebeurt dat gebeurt dan ook ja. wel. Uh, maar het kan natuurlijk zijn dat door de, grote, door de impact van de klap... dat het regelsysteem van slag raakt. En dan kunnen die accu's hun eigen gang gaan. Die celletjes hun eigen gang gaan. En de een te heet worden en de andere een te hoge spanning. En dan, dan gaat het fout. En de hulpdiensten na zo'n botsing, moeten die, die rekening houden met de bouw van zo'n auto? Is die anders dan een benzineauto? In feite, de, de hulpdiensten die weten natuurlijk wel dat op een gegeven moment dat het een elektrische auto is of een hybride auto is. Um, maar ze moeten er wel op kunnen vertrouwen dat bij zo'n aanrijding uh, automatisch uh, de bedkabeling wordt afgesloten, zodat de accu's uh, geen kortsluiting kunnen veroorzaken. Maar vooral ook dat wanneer er, uh, de auto zogenaamd. Helemaal stilstaat en niets in de hand is dat niet spontaan tijdens de reddingsoperatie die accu's in brand vliegen. Ja. Is er in Nederland al eens een keer iets misgegaan daarmee of niet? Nee, niet, uh, niet, niet dat we weten en in Europa ook niet. Het is zo dat de Euro NCAP organisatie door consumententests uh, doen die. Uh, die hebben al uh, elektrische auto's getest. Die zijn keurig allemaal door die proef heen gegaan. Ook de bevestiging van de accu's is goed gegaan. Ook hoe ze afgekoppeld worden. Maar nogmaals, het, het gaat waarschijnlijk om de accu's zelf. Hoe die functioneren, hoe die zich gedragen onder extreme omstandigheden. En zijn daar goede richtlijnen voor dan? Daar zijn nog geen goede richtlijnen voor. Wel hoe die accu's bevestigd moeten worden. Maar uh, het, het, de functie en het. De, zeg maar. De, de... Risico's van het functioneren van de accu zelf, dat is nog een beetje vaag. En dat kan aan de accufabrikant liggen die uh, niet een goed product heeft geleverd... of aan het hele, hele regelsysteem eromheen. En dat wordt nu uitgezocht. En daar moet toch wat duidelijkheid over komen. Want anders wordt het toch wel een uh, groot risico. Anderzijds, uh, Toyota heeft al 3,5 miljoen van die Prius hybrides gemaakt... sinds uh, tweede, 1999... Meer? Uh, ook in de vorm van een elektrische auto's. Dat is een ander type accu. En die hebben nog nooit een probleem gehad. En uh, Nissan die heeft ook al, en Mitsubishi hebben ook al een paar duizend elektrische auto's gebruikt. Hebben ook geen problemen gehad. Dus ligt het aan de accufabrikant of ligt het aan General Motors? Dat wordt nu uitgezocht. Je zei het was een bepaald type accu dat, dat mogelijk heel ver weg. De lithium-ion. -E, uh, lithium -E en welke auto's gebruiken die? die? Die wordt door iedereen gebruikt. Maar ze hebben wel verschillende fabrikanten. General Motors gebruikt een accu van LG uit Korea. Uh, maar Nissan die doet dat met een, uh, met een Japans bedrijf. Dus misschien dat de fabrikant een fout gemaakt heeft. Dankjewel Wim Oudeweer. Graag tot volgende week. Tot volgende week wat valt er nog te buizen vanavond? Nou, sembla is er natuurlijk om tien voor half tien op Nederland 2. Maar daarvoor pak ik ook nog even man over woord mee op Canvas. Een taalhistoricus reconstrueert met behulp van oude beschrijvingen van het Nederlands... een dialoog zoals die in 1500 zou hebben geklonken. En die wordt dan weer vertolkt op muziek van Spinvis op Canvas om tien over half negen. En misschien voor de gein toch maar even kijken naar 20 jaar blik op de weg, Wim. Ja. Dan was het maar om even te zien hoe ook presentator Leo de Haas langzaam van modellen verandert. Half elf op Nederland 1. Misschien nog een PMW'tje en dan tukken maar. Tijd voor lunch, van Mosch. Wat zie je hierin? Ik zie nu een vrij Nederland. En jij houdt een cover omhoog van de nieuwste. En dan nee, zie ik een Bill Hij is oud hoor. Oh, sorry. Ik dacht dat je de nieuwste had. Ja, maar Bill of borst? Oh, nummer 29. Ik zie een Bill. Ja, Wat Wim? zie jij, Wim? Jo, of? Ik pak borsten. Posten, kom ja, op. Nou ja, goed. Enfin, deze koffer <lacht> heeft een prijs gekregen. Dat is de reden waarom ik hem laat zien. Mercure prijzen zijn dat de prijzen voor beste tijd. <lacht> maar heeft. beschrijf jij me eens eventjes wat ze nou, zijn. Ik, ik zou inderdaad zeggen dat het de billen zijn. Nee, het is van heel dichtbij genomen. En Je, je ziet vlees met een spleetje ertussen. Ja, dat is nul te betabel. Maar ik, ik zou denken billen inderdaad. En jij weet wat het is? Jij kent het antwoord? Of niet? Nou, we gaan het antwoord straks horen, hoop ik. Je weet het nog niet, dus. Ik weet het nog niet. We gaan het straks allemaal horen. In wat Lundsch. nog meer in de We gaan het ook hebben over Hans Roesje. Die, uh, die komt even bij ons uitleggen wat hij in zijn nieuwe boek gaat doen. We gaan heel veel andere dingen kiezen. Komt vertellen over Rusland. Onder andere omdat daar uh, de persvrijheid weer eens een keertje behoorlijk uh, in, uh, onder druk staat. En een standpunt dat ik zal je voor zijn, gaan we het hebben over extra ingrepen Ze zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Alexander Pechtold komt erover vertellen. Om half twee. Extra ingrepen zijn hard nodig. Hartelijk dank. Surf naar de gids.fm. Tot volgende week. Het einde van het weekend.